Goedemiddag, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Er zijn vorig jaar een stuk meer mensen illegaal de Europese Unie binnengekomen dan in de jaren daarvoor. Het ging om ongeveer 330.000 migranten en dat is het hoogste aantal sinds 2016. Door de coronapandemie lag het cijfer de afgelopen jaren een stuk lager. De meeste migranten kwamen uit Syrië, Afghanistan en Tunesië. De lijst met opgepakte uithalers wordt langer en langer. In de haven van Rotterdam zijn twee jongeren van 16 en 20 aangehouden... die probeerden drugs uit zeecontainers te halen. De laatste tijd worden elke dag uithalers betrapt... die in opdracht van criminelen over de hekken klimmen... en hun best doen containers over te breken om er drugs uit te halen. Er zijn vorig jaar weer flink wat virtuele akka's gegeven... en online tegenstanders afgeknald... FIFA en Call of Duty waren de meest verkochte games, dat zegt een site over de gamesindustrie. Er werden in Europa 159 miljoen spellen verkocht. Dat is 7% minder dan tijdens coronajaar 2021. En nog even doorwerken en dan lekker neerploffen op je handdoekje aan het strand. En dan word je ziek. Maar weinig mensen weten dat ze zich ook op vakantie ziek mogen melden bij hun baas. Ik wist het niet, maar bij wie mag ik mij dan melden? Nou, bij uw baas op het werk... Oh, nee, dat wist ik niet. Dat is nieuw voor mij. Had het verkeerd moeten weten eigenlijk, maar. Zee, ik, ik denk dat het logisch is, maar ik heb het zelf nooit bij de hand gehad. Ja, maar ik, ik meld me dan ook niet ziek. Ja, je kunt het ook niet bewijzen, en, en je wil niet dat ze, denk, dat ze denken dat je er een slaatje uit slaat of zo. Dus... Als ik vakantie heb? Nee, dat weet ik niet. Je neemt vakantie op, dus het is toch je eigen tijd. Oké, okay, dat wist ik niet. Niet van op de hoogte. Nou, weet u dat nu? Ik zal eraan denken. <laughs> Dank voor de tip. <laughs> ja, het is namelijk zo, je vakantiedagen worden omgezet in ziektedagen. En dan kun je later alsnog die vakantiedagen gebruiken. Het weer, er zijn wat buien, maar het zijn er wel een stuk minder dan gisteren. Tussendoor ook wat opklaringen met zon en het wordt een graad of negen. Geniet er maar even van, want morgen is de regen terug. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Arne Broekhuis van de ANWB. Een file op de A7, hoorn richting Zaandam bij Purmerend. 4 kilometer, een kapotte vrachtauto blokkeert daar de rechte rijstrook en de vertraging is zo'n 10 minuten. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu ZFM luncht Uh, bijna. is het nog niet? Spanje net als volgende week. We met een gitaar. Ik probeer dus als het goed is die al op de knaar tijd Ja. we gaan er weer een leuke uitzending van maken. Welkom bij het ZFM radioprogramma Morgen is het weekend. Weekend. weekend.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 Nou is hij weg. Mag daar. Ja, je mag aan. praten. Oké. Okay. Uh, we gaan zo uh, roy bellen over Stanford Inside. En zoals ik net zei, we gaan uh, de muziekkeuze uh, reggae doen. We hebben behoorlijk wat muziek uh, aanvragen binnengekregen via de website. En dat was uh, het is best heel erg leuk. Het gaat best wel werken, die website. Dus ja? Kunnen we de eerste nummer gaan draaien? Ja, komt ie aan. Oké. Okay. Bob Marley is Free Little Bird. En nee, we hebben inmiddels, uh, er gaat er iets met de muziek niet goed, Henny. Oh. En ook met de telefoon gaat iets niet goed. Dus, ik denk dat je opgehangen hebt. Daar is Roy alweer. Mag de piep af? Piep? Ja. Dank je. Ja, ik denk dus. het ook. het <laughs> uh. ging niet goed. Dus 7 2 Nee, sterretje, hekje hekje 1. Oh sorry. Hekje hekje 1. Nou. Hij belt hier naartoe. Hi Roy. Hij ik stuur naar de naar de voork, ja? Als het goed is, staat hij nu op de vork. Henny? Ik zie hem knipperen. Ja? Doe maar in. Hij zit erin. Oké. Okay. Ben je daar, Roy? Hallo? Hij zit te knipperen. Ja? Nu doet hij het. Zien. Roy, hoor je me nu? Ja, zeker. Oké, okay, mooi. Het gaat, uh, dat doorverbinden gaat nog niet echt lekker. Hey Roy, wat, uh, wat heeft Zandvoort inzijt? Ja, er is uh, afgelopen week best wel wel uh, weer veel gebeurd in ons mooie dorp. Uh, nou ja, in, in ieder geval uh, maandag was de nieuwjaarsreceptie. Daar heeft uh, burgemeester David Molenburg een heel mooi nieuwjaarsspeech uh, gegeven. Uh, Toen ziet ook in de haven van Zandvoort met heel veel... Uh, ...bewoners uit Zandvoort, maar ook... ...kopstukken uit diverse regio's... ...uit de politiek... Uh, ...oud-wethouders... ...de huidige wethouders waren natuurlijk ook aanwezig... ...het was in ieder geval heel erg druk... ...in de haven van Zandvoort, ook al was het heel erg slecht weer... ...het was druk. Ja. En um, ja, daar heeft Zandvoort ...een hele mooie uitzending uh, gemaakt... ...met die mensen aan de microfoon... ...ook... Uh, ook, waaronder ook ZFM'ers die ook aanwezig waren... die we geïnterviewd hebben. En uh, ja, het was echt een hele leuke, gezellige avond. Wil je deze uitzending natuurlijk even terugzien... dat kan nog steeds op ons YouTube-kanaal... of onze Facebook-pagina. En bekijk dan ook uiteindelijk... de speech met de burgemeester. Want het ja. was ook wel leuk om terug te kijken. Hij interviewde daar ook mensen... wat uh, 2022 van hen had betekend. En... Um, ja, en hij vertelde daar ook wel heel veel dingetjes over. Want in Zandvoort gaat het natuurlijk komend jaar flink gebouwd worden. En ja. dat, uh, dat is nu al merkbaar natuurlijk in ons dorp. Mm. En uh, ja, het was nu ieder geval een leuke avond. En uh, alles terug te vinden op zandvoortinsite.nl of, of ons YouTube-kanaal. Verder uh, is er natuurlijk ook weer een, uh, een flinke, uh, flinke vergadering geweest in onze raadzaal. Jelme Koper heeft daar een, uh, weer een goed verslag van uh, geschreven... die ook op zandvoortinsite.nl... ...te vinden is. Um, oh ja, Rust bij de Kust heeft uh, een zaak uh, gewonnen. Oh ja? En, uh, dat gaat over een zaak die, uh, die al in 2020 uh, uh, is uh, aangespannen. En uh, ja, de, deze zaak heeft... Uh, ...het gaat in ieder geval over het uh, controleren van het geluid op het circuit... En uh, dat de gemeente Zandvoort het beter moet gaan controleren, vindt zij. En uh, dat uh, daar is een, uh, een rechtszaak tegen geweest. En uh, Rus bij de kust heeft deze rechtszaak geworden. Wil je het complete verhaal kijken of uh, even doorlezen, dat kan op zandvoortesite.nl. Nou, Dan heb het... je op de nee. Linneestraat, uh, huh? is er ook iets bijzonders gebeurd, daar heeft wethouder Hendrik zeven grote bomen herplant. Uh, deze uh, bomen zijn bij het monument bij het Dineestaat geplant en uh, die stonden eerst op, het, op de Curie straat. En dus ze hebben een tweede leven gekregen en dat is mooi. natuurlijk allemaal voor de, de recycling van uh, ja, deze bomen en dat je ze niet zomaar even door de versnipperaar haalt. Nee. Dus dat is uh, een, nieuwe, ja, een nieuw iets en dat is de samenwerking gebeurd met Spaanlanden. Nou mooi. Nu, nee. Wat ik al zei, er ja. is veel aan de hand in Roegdorp. Ja. Verder uh, is er een uh, enquête natuurlijk gehouden over het parkeerbeleid in Zandvoort. Ja. En daar uh, is uh, uitgekomen dat, uh, dat de Zandvoorters toch wel een beetje teleurgesteld zijn in het parkeerbeleid. Uh, uh, uh, in ieder geval, er is gepresenteerd dat 1957 uh, het ingevoerde regime als een achteruitgang in, uh, in de verbetering van het parkeerbeleid. Parkeerbeleid. En, en zien ook graag uh, wel een verbetering. Uh, ja, hier is druk uh, over vergaderd afgelopen week. En uh, uh, daar is ook een verslag geschreven van, uh, bij, door Jelme Koper... die ook op onze website te lezen is. Wat ook een mooi project is trouwens, uh, is het pluspunt. Mm -hmm. Pluspunt is aangesloten bij het project Warme Kamers van het Legere Seils... En uh, ja, Pluspunt heeft ook een warme kamer. En elke dag hebben, uh, we hebben ze gratis koffie, thee, warme Chocomel. En uh, middag, in, in de middag van 12 tot 1 uur een heerlijk gratis kopje soep. Ah. Zo kun je bij koude maanden niet alleen besparen op je energierekening, maar ook op, uh, ja, op je eten. Je lunch, je, eken, dus je, koffie. Op je soep halen we ja. pluspunt. Pluspunt. Uh, en dat is. Uh, ja, voor iedereen toegankelijk. En dat wordt in samenwerking gedaan met de leger zelfs. Ik vind uh, trouwens wel, daar wil ik echt een compliment voor geven. De pluspunt steeds meer, meer, pro, meer projecten aanpakt die, uh, die, die verbintenis uh, maakt in het dorp. Het deden is natuurlijk al, maar ik merk op een of andere manier groeit dat enorm. Dus en zijn we wat actiever maar... geworden. Hè? Dus ja. Uh, ja, er is genoeg uh, aan de hand in ons, uh, in ons, een mooie, in ons mooie dorp. En uh, wat ook nog is, uh, wij hebben natuurlijk die evenementenkalender die ik vorige week al benoemde. Uh -huh. uh, daar kan nog steeds voor aangemeld worden. Vind je het nou leuk om uh, je evenement te promoten op Zandvoort Insight? Kan, dan kan je dat even e-mailen naar redactie.zandvoortinsight.nl en dan zullen wij uh, de mensen hun evenement in de evenementenkalender uh, plaatsen. En uh, mocht je gewoon een tip voor de redactie hebben, kan dat natuurlijk altijd. Stuur dan ook gewoon naar het e-mailadres. Een leuk verhaal, wat je wil melden, je op onze website. En wij uh, gaan kijken of het uh, leuk is voor onze pagina. En dan zullen we daar een mooi item van maken of een artikel schrijven. Zo is dat, oké. Okay. Hey, uh, ik had nog een vraagje. Ja. Weet je wanneer de kerstboomverbranding is? Ja, daar wilde ik het over hebben. Ik heb het idee dat hij er niet meer komt, want ik heb er niks over gelezen. Nee. Uh, er is een kerstbomen in ja. dus die is wel druk bezocht door de Sanfordse kinderen. En dan krijg je allemaal 50 cent en een loodje. Maar ik heb niks over een kerstbomenverbranding gehoord. Uh, als hij er is, zal dat woensdag zijn, maar we gaan het even afwachten. Ja, ik ben heel benieuwd, want uh, het is toch altijd wel een leuke traditie. Ja, ik uh, zal uh, het even na gaan vragen bij de gemeente. En dan zullen we er zeker even een artikel over schrijven. Hartstikke goed. Zeg Roy, wat, wat vind jij eigenlijk van die uh, parkeerbeleid wat er nu is? Ja, ik, ik moet eerlijk zeggen, uh, wij hebben wel een auto. En kijk, ik vind het is wel uh, qua, qua parkeren voor standporters. Is het op zich wel een makkelijk idee om, uh, om te parkeren met, dan, met het huidige beleid dat je eigenlijk geen papiertje weer voor je te hebben en zo... en we scannen je en dan is het prima. Maar ik denk wel dat het voor de bezoekers minder makkelijk is geworden... en ook gasvrij is geworden. Het is ja, wel ja, ja. best wel duur. Ook het winterparkeren uh, kan uh, best wel weer uh, ingevoerd worden. is wel lager, Maar vroeger was het 50 cent, en dan waren we echt nog gasvrij worden. Ja, wat ik echt niet snap is dat... waarom uh, die zandvoorters niet gewoon... Uh, uh, heel, ...in een heel stand vermogen parkeren. Ja, dat zou, ik denk dat dat ook een beter beleid zou zijn. heel stand uh, het parkeren, gewoon volgens dorp. En als het een moeilijk probleem is in het dorp zelf... ...dan sluit je het dorp zelf buiten, maar om het dorp heen wel. Ja, En ja, ja. Uh, in Noord gewoon, en in Tranendal, overal. Dan lekker zelf parkeren, daar ben ik het helemaal mee. Oké, okay, En ja. dat zou ook een slim idee zijn. Ja. Want dan verdeel uh, je ook de auto's... ...en dan uh, zal er op andere plekken ook gewoon meer plek zijn... Ja. Hartstikke goed, bedankt Roy. Ja, alsjeblieft ja. en uh, weer een fijne dag en een fijn weekend en ja. tot volgende week. Ja, jij ook en tot volgende week. Oké, okay, doei, doei. doei, doei. Doei. Ja, en nu komt uh, van Bob Marley, Steer It Up, een uh, verzoeknummer van Angelique de Groot. you Ja, dat was uh, Madness. Nightboat to Cairo. Ja, dat was de ska. Het, uh, ik heb uitgezocht van wat er nou eerder was. Hè? Uh, ska of uh, uh, reggae. Wij dachten altijd reggae. Maar reggae is juist voortgekomen uit de ska en rocksteady. De eerste eigen Jamaicaanse muziek is ska. Een van de bekendste ska-vertolkers, de ska Scatalites. Scatalites. Daar hebben we ook nog een nummer van. Ja. Uh, toen de ska iets langzamer werd, sprak men van Rocksteady. Zowel de K als de Rocksteady zijn vaak gebaseerd op soul- en rhythm- and blues-nummers... die met andere ritmesbasis gespeeld worden. In de loop van de jaren zestig kreeg reggae bekendheid buiten Jamaica... en boekte uh, reggae-artiesten internationale hits... Pioneers waren onder meer Bob en Marcia, Desmond Dekker en de Pioneers. Dus dat is een beetje een intro over de, de uh, reggae. Uh, reggae komt dus voort uit de ska en de rocksteady. Ja, dat is uh, vreemd. Hè? Ik dacht dat het eerst reggae ja. was en dan ska. Ja, ja. Maar dat komt omdat wij, nou ja, daar kom ik zo meteen nog op terug, maar wij kennen dus de ska voornamelijk uit Engeland waar het op een gegeven moment opgepikt is. En niet de ska... want de, de, de Scatterlights die maakten ook alleen instrumentale nummers. Ja, ja, ja. ja. Dus. Eh, Marcel? En Marcel, die, die, die, die is aan het werk. Die kan niet uh, opnemen. En die heeft maandag zijn programma... van uh, 9 tot 11. Heb jij de jingle? Ja. Dit is hem.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 Ja, dat, uh, dat was uh, Marcel. Dus, uh, en nu hebben we een verzoeknummer van... Uh, de nee, van Astrid Voren. Ik moet het wel goed zeggen. Alfa Blondie, I wish you were here. Ja, dus dat was van Astrid Voren, dat is een mooi nummer. Um, het was natuurlijk een, een, een, een nummer van Pink Floyd. Dus uh, uh, dat zou je natuurlijk ook als reggae nummer draaien. En nu komt het uh, verzoek van Marcel Sukkel van de beat: can't get, lose, uh, can't get used to losing you. Oh, wat zielig. We krijgen net nog een uh, verzoeknummertje binnen. Een verlaten. En Beef met lead, Late Night uh, Sessions. Beef is een Nederlandse reggae groep trouwens. Hè? Ja, of, ja um... ik, heb, ik, heb, ik heb nog één uh, no, uh, Nederlandse reggae groep uit Heilo. Heb ik er ook nog bij staan. Oké. Okay. Dit de, de... Nou. is Beef met Late Night Sessions. Naam voor uh, Jesper Schrijven. <klaars> In. I see we rocking those early morning sessions. Oh oh wah, wah. Ooh, late night sessions, yo. Yeah. I see you got a plan. Early morning sessions. oh. oh mm. Ain't no way that I can sleep.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 Your flag for twenty under and the whiskey rocking On and on say Noona wake the neighbors with some more late night sessions Yao I speak in those early morning sessions Say, I am your AM when it comes to late night sessions Oh na na na On his sessions see, Abraham a swingin' in a freestyle Yeah, mm -hmm. mm -hmm. yeah I repeat an Abraham you can't contest Roll another track, I have to get this out of me chest Out of me go go center straight through me vest, vest. When you rumble, no, when your body sweet Can't you see I'm under darn indeed We make a buzz, we gonna take a flight Late night session in the air tonight Ja, dat was dus de uh, Beef. Ja. En ik dat uh, iemand even kunt, kan zeggen waar die vandaan komt, de Beef. Het is een Nederlandse band, maar ik weet niet waar die uh, zijn roots heeft. Hoe vinden mensen trouwens de poster? Kijk eens wat we op de tafel hebben <laughs> gemaakt. Dat is een hele mooie poster, toch? Rastafari. Ja. <laughs> ja, en uh, daarvoor draaide ik de uh, Selector on my radio. En uh, nu heb ik een, uh, een groepje uit Hello, uh, dus ook een, een, een, een Nederlandse band. Uh, uh, ja, Black naar Stava met het nummer Yesterday. Uh, onder andere van de veel te vroeg overleden Maarten Blom. Dat waren dus de gangsters van Special AKA. Ja, ik weet inmiddels waar uh, Bief vandaan komt. Die komt uit Eindhoven, kreeg ik net door. Eindhoven, de dus PSV. Jesper, <laughs> Jesper, wat valt me dat nou weer van je tegen? Nou, en, uh, over, over Bief ook. Op uh, uh, febru 6 februari 2019 uh, kwam in het nieuws dat uh, Bief weer bij elkaar was zou komen voor een tienjarig jubileum op de Reggae Weide... aan de Zwarte Cross hebben ze toen opgetreden. Oh, oké, okay. Zwarte Cross. Ze hebben op 23 februari 2003 de Zilveren Harp gekregen. In november 2003 toerde Bief door Zuid-Afrika... met hoogtepunt uh, het optreden op de Kopie Festival. En Bief toerde in 2005 nog een keer door uh, Burkina Faso, West-Afrika... Ook stond de band in 2005 op Pinkpop. Hebben we best heel veel nummers ook gemaakt en zo. Oké, okay. dus, uh, ja, ik ken het zijn hele zo goed. Ja, Jesper is er altijd voorstander van. van ja, uh, ja, ja, ja. Beef. En ja. nu hebben we weer een uh, verzoeknummer van Angelique de Groot. UB40, Red in the Kitchen. Maar ja, dat was dus de police met Bring On The Night. En ik had nog een nieuwtje over uh, de, die Beef, de, de, die band. De, de, de, de, daar is de, dat is de neef van uh, Jacqueline van, die, uh, van de band Crasp. Trouwens, Beef is al uh, jarenlang gestopt. Die uh, spelen niet meer. Dus. En we gaan zo meteen naar de andere kant van één uur. Dus we ja. nemen voor dit uur afscheid. En dan zien we u aan de andere kant zo terug. Ja, ik wou nog wat zeggen over Jeff Beck van de Yardbirds. Ja. Die is uh, helaas ook uh, ontvallen. En dan waren we nog een korte nummertje draaien. Radioprogramma, morgen is het weekend. ik weekend. weekend. <tog een aardiging>